It's the bomb. Ja natuurlijk, heb ja, ik wel mogelijk, heb er, uh, wat meer hoog in gedaan. Ik heb er wat meer hoog in gedaan. Nou, een week? Dus, ja, een week. een week. Daar zijn we dan weer met de nieuwe aflevering van de Dijk voor elkaar nee. oftewel de Dijk voor iets show. Zo, zo, zo, zoals de Fransen zeggen. Ja. Ja, ja, ja, zoals de Fransen zeggen. Nou, we zitten weer nokkie, nokkie, nokki En het eerste onderwerp, de knallen we gelijk in. En dicht. we gaan even lekker het tegenaan gaan. Hè? En nog ja. geen gezeur verder. Onderwerp. Hop, hop, hop, hop, hop. no nou, nou, nou. No. Hoe gedoe hoe gedoe mina oh je yeah. paar oh, yeah. oh. so so... hey, hey. even beginnen nou, sorry, wat is het, sorry, hoezo sorry? Oh, op we laat zijn, Kijk, Oh, dat ma ma kan maar niet laten. We gaan gauw beginnen. Onder de muisjes. Wat hij is muis het? De muisjes zitten tussen op de boek. Waar kom je vandaan dan? Wat is er ja, ja, gebeurd? Wat graafvisite, ja. Graafvisite, ja. Grafisite. Heel gezellig. Het was heel gezellig. Was heel gezellig. Wat was het? Was een jongetje of een meisje? Ja, wat was het? Ja, wacht dan. Nou, dat was zo. Ik dacht eerst dat het een jongetje was. Oh. Ja, en toen kwamen we ermee langs en toen dachten dat het een jongetje was. Oh, en het was nee? een jongetje. Dat was de duim van de vroedvrouw. Ja, we, ja, we gaan ja, gaan ja, beginnen. Nee, we, ja, we hebben we we nog meer te doen. Nee, we uh, luister, uh, we zitten nog in we. nog wel we. een probleem bij. nou nog. nog probleem. Ja, oh, probleem. Wat oh, ja. oh, oh, ja, oh, ja. was het probleem? Ze wisten niet wie de vader was. Ze wisten niet, oh, niet, wisten niet wisten wie de Oh, ze niet Ze niet Ze niet meer. Ze niet was. Ze niet was. Ze niet was. Ze niet Twee Ze niet Twee Ze twee meer. Nou ja, Twee Ze niet meer. die had twee Ze niet meer. Ze van wie Ze niet meer. Ze niet meer. Ze niet twee. Nigeria niet meer. Ze niet Nigeria. het is gewoon Wit-Rusland. Het Wit-Rusland. Nou, nou ja, ja, hoe kom je ja. erachter wie nou, dan een neger uit, nou, uit Nigeria en nou, een is uit, nou, uit Wit-Rusland? Ja, dat, ja nou, nou, hoe moet je daar daarachter komen nou, wie de vader was? Nou, kijk, dat het is, is moeilijk. Die nou, is moeilijk. die eigenlijk heel ja, eenvoudig. Is het is het ja, natuurlijk is het eenvoudig. Ja, natuurlijk. Als het uitgelegd kijk, is niet zo moeilijk? Nee, natuurlijk. Ja, als een kind dadelijk Rus gaat spreken, is het van die Rus? Gaat het Nigeriaans spreken? Nee. dat is het van die neger. Dat MUZIEK ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, We gaan gauw beginnen, het moeilijk verhaal. Eh, we hebben de eerste artiesten groot. Jij hebt ervoor gezorgd, hè? grote boodschappen boodschappentassen op de gang. Hè? Daar gaan we. Wat is er nou weer? Wat, gaan we nou weer? Wat hoor ik nou weer? En de groot kan het mobieltje nou eens weg. Wie zit er nou te bellen dan? Wat is dat voor geluid? Het is een melodietje, ja, Lighting, Oberdeel, Heb je dat gehoord? Dus ja, ik heb het gehoord. Dan ja, gewoon... oh ja, ja, krijgen je dat weer al die melodietjes. E einen... Dan wordt er uh... ook gelet en gek van. Nee, dat vind ik niet ja, zo leuk. Oh, nee, die was niet zo leuk. Nou, ja, daar ben ik die Wat hebben we nou? Respecto. De groot nemen hem nou op. Vraag nou er is richting. Ik wil het daar zo jammer Je hoort, iedereen hoort ik wil beginnen. De Henkie. Gaat er maar de Henkie? Wie wil nou? Welke Henkie is nou weer? Is wel leuk. Die is leuk, oké. De groot, we zitten voor de radio. En Dulles komt er wel met de Spaanse zanger. Hey, Dulles komt er... Belt hij daarvoor. Ja, ja, ja. Nou, dan krijgen we dat weer. Dat is nou net eens op televisie. Dan wil ik ook stapel mijn jokken van. Dan zit je te kijken en dan gaat er een... Oh, gaat van beginnen. En dan zie je het, de en een keer. De zei nee hoor, dat komt morgen. Oh, ik zit te kijken en denk, ik, oh leuk, ga beginnen. Ik, ga ik, ik zet mijn nimmers je, vies nootjes, ik vies mijn nootjes hier klaar. Voetjes op tafel. Ik ben er klaar voor. Dat ziet u morgen. Ik wil weten wat er nou komt. Tot het straks komt heen. Zie dat zien ja. nee. <totjes> ja, we dan wel! Dus komt u niet! Dat zijn promootjes. Ja, wat hebben we de een promootje te maken? Straks in de dik voor mekaar show! <totjes> dat is een promootje niet! Ja, ja, dat uh, moet je ook straks in de ja, dik voor ja, Gaan ja, wij dat ook krijgen straks in de dik voor mekaar show? Nou, gelijk hè? Gauw vergeten, we gaan, uh, wat zei ik, wie komt er? Nou weer! Ja. Ja, goedemorgen allemaal! Straks in dit dik voor elkaar. show, dik alleen Ik kan lezen. Ik kan We gaan kan nou gedoe met al die sportjes kan Straks Ik en straks Ik kan We gaan over lezen. Ik kan lezen. Ik kan lezen. Ik kan lezen. weer. kan lezen. Ik kan lezen. weer Straks. Nee, niet Straks. Nu. <lacht> ja, nou. ja, zo, he, he. Ik ben blij dat Ik erbij, lezen. Ik hoe is dat? Wat yeah. gaat er gebeuren allemaal? Uh, but, uh, oh, wij, ik wil nou zo graag, ik zou nou zo graag willen beginnen met het programma. Ja, het ja, gaat je maar de, door. Er komen ja, mijn sportjes. Kom dus wat, wat komt er nou? Ja, wat hier, wat komt er nu? Meen, nu. Wat gaat er nu? Kom op nou eens. Robbie Williams is de zuster. Die? Wat de hits van de... Oh, dat is zich rust. Hoe zou hij moet nou even nog halen. Maar gewoon, die komt zingen. Wat komt die zingen? De wat de gaat die zingen? Oh, natuurlijk. Ja, van die hits Ja, natuurlijk. Ik zal hem zien, superdames. Ik wil hem zuster, dames en heren. Ja! Oh, een... de, de, even, nee, de, even, nou. Ja! We zitten hier, we zitten hier, we zitten hier, we zitten hier, we zitten hier, we zitten hier, zitten hier, we zitten hier, we zitten hier, we zitten hier, we zitten we zitten we zitten hier, we zitten hier, we zitten hier, we zitten hier, we zitten Afterwards, we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like, I love you. I love you. I love you. I love you. Yeah. we really me this, Dank je Robbie Williams. Ja, dankjewel. je wel. Dank je, Robbie, even ja, ster We hebben het gehoord, het is genoeg zo. We helemaal niet het moet er nou echt stoppen. Het moet nou stoppen. Ophouden nou. het. Zeggen het, zwijg op, Nou, jongen, dat hoeft hem ook niet. Laat maar nou even en gewoon stoppen. Ik wil ze hier in het voertuig. De hulp, helpen. hier zo. Ik rol ze in het voertuig. in, vloer. in. Hup, hoor dat die mensen, Ze krijgen geen lucht. Zo krijgen ze geen lucht meer. mensen. Uh, ik hoor ze nog. He, maar dat geeft daar niet in niet meer Ik niet in die kamer. Ik ze niet in die kamer. ze de de ja, maar... Hoor je nog wat uh, voor mekaar? Nee, natuurlijk hoor ik niks meer. Mooi, dit was Robbie Williams, dames en heren. Ja! De dik voor mekaar show, okay. show is dik voor mekaar gezegger. De dik voor show is dik voor elkaar gezegger. En zet je radio aan, dan kunnen we luisteren gaan. Nou, als het niet erg ja, is, dan, nou... Tot... Nou, dan gaan we nou, kom op, jongens. Laten we nou eens even, even normaal iedereen in de kast houden. Dat is licht zo voor de hand. Eh, komt dan, wat komt er nu? De prijsvraag! De prijsvraag! Straks in dit programma. Weer een promootje, Dick. Wordt dat toch helemaal iets dicht? Houden we dan dat hele programma door? Even een teasertje. Ja, een teasertje. Ja, een ja, een teasertje. Ja. Ik ja, wil even ja. iets op uh, het programma loopt. Er zitten mensen te luisteren. Kom op, wat komt er? We hebben iets bijzonders. Vertel even, wat is er voor bijzonders? Nou, ik heb een uh, verrassing. Oh, een ja. verrassing. iedereen, nou, even attentie, uh, mensen. De Groot heeft een verrassing. Ja, oh, nou, wat uh, komt er? Wat is uh, er bijzonder, primeur? Uh, als ja. producer ja. hebben ze maar gebeld. Oh, gebeld. Als producer ja. van wat? Ja. Van uh, de Dick ja. van Bakel-show. Ja, wat is dat nou voor nieuws? De productie van dit ding voor elkaar, dat doe je toch elke week? Ja, ja. Tot van ook van iedereen. Ja, ze uh, hebben hier gebeld omdat we zo'n dicht programma hebben. Ja, dat dat is. Of wij de, in het vervolg de Lotto-trekking willen doen. Wat zeg je nou? De ja. Lotto-balletjes komen de lotto -balletjes elke week in dit trekken. programma. Uitslag van de Lotto. Oh, dat zat oh, altijd oh, bij. Uh, dat willen de mensen weten. Oh, dat oh, zat altijd bij, hoe heet die? Ach, Blink. dat komt nu ja, bij ons ja, van de lotto Oh, dat is interessant. En daarvoor heb ik hier gekregen. hier onder deze. Ja, ja, dat weet, ziet er he? goed uit. Ja, het ja. is een ruimtevaarthelf. Ja, ja, ja, maar daar heb ja. ik uh, deze week even een uh, spoedopleiding voor ja, gehad. Ja, ja, dat is natuurlijk goed werk. Ja, maar die knoppen, dat ja, je allemaal. Ja, Oké, uh, okay, wie gaat de nummertjes opnoemen van de balletjes? Uh, ja, dat is... Dat is uh, natuurlijk. Nee, laten we daar nou niet aan gaan beginnen. Nee, dat is nou, laten we het prettig houden. Ja, nee. Nee, is nou, daar is de zij die dat altijd doet. Annemiek is daarvoor, dames en heren. Dames en heren, ja, ja, nee. het ja, nee. is ja, tijd. Nee. Het is tijd voor de lottoballetjes. En hier is zij, Annemiek. Goedemorgen, welkom bij de Lotto Trekking. Vanavond is de Lotto Jackpot gevuld met ruim 7,5 miljoen euro. En vergeet u niet dat er aanstaande woensdag ook een trekking is. Laten we snel beginnen met de trekking van, van de trekking. Het eerste getal. mensen. komt het eerste getal. Dus eerste getal hè? Even de groot, de groot balletje er doorheen. Kom op de Houtberger WGB. Ademiek, vraagt op het eerste getal. Ja, jawel man. Druk uh, nou op dat balletje, maar, maar, oh, maar komt ik, er nog geen balletje? Ja, dat weet ik ook niet. Kijk dan eerst. Kijk even even. Even. Je gaat nog niet te gebruiken bij die machine. pas door, de uitzending al op. Annemiek. Vul het even op, zeg even Sarah. zeg even iets over de lotto. Bij ja, Lotto heb... maakt u iedere week kans op hoge lotto prijzen. De hoofdprijs van 500.000 euro en de jackpot van 2 miljoen euro of meer. Het eerste getal. Dat boekje, een jij, hoe dat eruit ziet. Hoe Uit, het eruit ziet. Het staat op manual, Maar niet manual, dat, dat is de gebruikse uh... Kom nou, um, Annemiek, zeg nog even iets over die lotto. No. Kom op zeg, maak die uit, zeg maar. En valt de jackpot niet, dan loopt hij iedere week op met maar liefst 250.000 euro. De jackpot staat nu op ruim 7,5 miljoen euro. Het eerste getal. Oké, oh wachter, ja. Heb je hem nou? Ja, daar komt hij. De balletje, de balletje. Wat is er nou? Het is glim. Het is Ja, Ja, maar we moeten toch door. laat Annemiek maar even wat zeggen. Ik kan er niet, komt er niet, Annemiek. Ja. Ademik, zeg nog even iets. Ja. Balletjes in klemmeten. De bekende loterloze. voor mij 68 eurocent. We Het eerste getal. Ik heb hem mooi! ik kan met mijn vinger het net niet Zeg nog even iets. Ademik nog een keer. We met de bekende loterloze. Heb je net gezegd, iets over de goede doelen? Iets over de goede doelen? Zeg het over de goede doelen. De doelnamen stonden. Ik begrijp er niet. Klimmer heeft er nou niet. De grote vinger gaat, gaat maar Ga nou niet boven. Op. Op. Kan het apparaat, ik kan wat apparatie hebben. Klim die boom. Op, op, op. De sluis. is niet is is niet gevallen. Jethel nou, well, well, well, is niet gevallen. Jethel is is niet gevallen. Jawel. is niet niet gevallen. niet gevallen. niet gevallen. niet gevallen. Nou, zeg, kijk toch met die ja, dat hele goed, dat, uh... Nou, wat is er nou met die ja, prijs. Nou, laat eerste het maar liggen allemaal, dan komt nee, Er is geen eerst volgende week. Nou, we gaan nu eerst die prijs nou, gaan doen al, ook al. toch. Nou, de, de, de prijs? Hoe gaat die ja, ook alweer? Uh, uh, uh, de echt vroeger leek te volgen. Dat het weet toch? Hij is toch een bonte Ik denk dat Zeker. Zit er klaar Okay. Zeker ja, leuk week. Ja, de vraag van ja, vorige week. Leo, even de snel week. kom op, nou even tempo nee, maken. Dan ik ik leggen hier de allemaal de balletjes op de, de grond eh. Alle nette ongelukgevallen. Ja, die balletjes. zal ik het opruimen. Nee, laat dat maar liggen, ligt. Ligt. dat wordt wel opgeruimd. We ja, de vraag van vorige Vraag van vorige week. Leo, kom op daar even. Ja, dat heb ik eh dat heb ik opgeschreven. Ik wist er wist niet meer. Vraag van vorige week was, die ging van overige niet over een kwartje. Nee, nee die ging over, over een nul. Nee, over, nee, over een tien. Nee, nee, ja, nee. Nee, nee, over een dubbel! Als je voor een dubbeltje nee. gedood. Kom, kom mee naar buiten. Als je voor een dubbeltje Oh Ja, dat was het. Ja, dat was Ja, ja. Er zit een week te. Er gebeurt een Wat gebeurt er nou in een week? Wat kan er nou gebeuren in de week Ik heb boodschappen. Dat was ook van een puntje, puntje, puntje. Puntje, puntje. Ja. Ja. Oh, dus, nee, dat past niet. is een dubbeltje, puntje, puntje. Nee, nee, nee, nee, nee. Voor een dubbeltje, puntje. Een nee, nee, nee. een puntje, puntje een dubbeltje, puntje. Nee, Kunnen nou, daarna een Kunnen we daar nou geen bekwame mensen? Er moeten toch kwame ja. mensen te krijgen ja. Ja. zijn. Dat ja. komt natuurlijk. Brengt daar leuke nou. antwoorden op? Ja, dat wordt ik ook met de antwoorden. Nou, laat eens horen die leuke antwoorden dan, dan gaan we lachen dan, mensen. Nou, dan komen we zo je dat komt uh, van André van Gijzel uit Budel. André van Gijzel uit Budel. Daar, van we Gijssel. zijn van de kant. Mooi. Als je voor het dubbeltje geboren bent. Daar gaan we? <laughs> dan word je nooit een kwart. Ja! Goeie! Dat zeg je nou? Als, Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Maar Dat is het goede. Zo, dat is het spreekwoord. het ja, spreekwoord? Ja, het gaat erom dat er een leuk antwoord komt, toch niet van hoe het spreekwoord hoort. Dan ben je nooit een kwartje. Natuurlijk ben je nooit een kwartje. Dan oh, moet je Willem Dodebier horen? Nou, Als je voor een dubbeltje geboren bent, had je een goedkope verloskundige. Ja, dat is er wel Rosemarie Juchtmans uit uh, Juchtmans. Malderen in België. Ja, leuk al. Als je ja. voor een dubbeltje geboren bent, no. dan kan je soms raar rollen. Nou, dat, dat niet dan! Ja. Ja. Heel, ja. De, heel veel werd ingestuurd no. uh, van uh, Hans Diebe uit Ede. Oh ja? Uh, ja oh, oh, dat oh, is een van de, of, de velen, ja, zou maar zeggen. Als je voor een dubbeltje dan. geboren bent, nou. dan word je nooit een euro. En deze Hans Blankendaal uit oorschot, die vond ik ook wel erg leuk oh, hoor. Ja, oh, die heeft hij meegedaan. Ja, mee Dat is die heeft meegemaakt. Als je voor een dubbeltje geboren bent, nou, wie win je nooit een blauwe rugzak waar met gouden letters op geschreven staat. Piet ja, Heineman uit, Heine uit uh, Rommerskirchen. Nou ja, we Rommers het Uit Duitsland. Duitsland. Duitsland. Rommerskirchen. Ja, Rommerskirchen, wat is dat? Ik zo vroeg. Hallo, heiden. man Heineman. Hallo, laten we nou niet vrouwen. Het is helemaal... Laten even de vragen af, Mensen, kom op nou. Niet de vrouwen en de gedoe allemaal. Wat is die Heineman? Wat is die Heineman? Ja, ik ben zo Rommerskirchen. Niet weer, dat is de heiden. Oh maar, ik ben zo vroeg. Ja, dat heb die Heineman. Uh, als du voor uh, een dubbeltje Eindemann. Nee, dat is ook waar Eindemann niet tegen liedjes gaan zeker nee, met Ja, dan dat is zelf. een heel ander lied, maar dat is toch niet een klaar, zeg op van ja. die. Als, uh, als du voor een dubbeltje geboren bent, ja. dan bist u nu uh, ongeldig. Oer geldig! Oer geldig! Dat is oer geldig natuurlijk, hè? Ja. Nou, Dat zijn ze uh, wel, hè? Nou, oh, en, oh, uh, we hier we. is er Jaap van der Lagermaat uit de Dordrecht. De Dordrecht. Als je o, voor een dubbeltje Jaap geboren bent, kan nou? je sinds 1 januari nooit meer op de eerste reis. O, we houden ze vandaan! We En nu komt er alweer, waar staat hem? De winnaar. De winnaar! de winnaar. Oh, de In het zakje. In het zakje. In ja, het, het zakje. In het zakje. Nee, nee, nee. Het nee. nee. nee, zakje. Ja, nee, nou, dat Zag, is nee, wel, Dat zeg je. zegt in het zakje. De... De... Ja, oh, oh, het zak. het je, natuurlijk. ik Natuurlijk. het nog een keer over even. Laat nou nee. Laat nou nou niet Ik moet even niks zeggen dan, uh Hello. I can't put that Pas, ja, he? goed. Ja. Prooefen, nou, praf, ja. Wie is de winnaar? gewonnen. Oh ja, dit Verstaan, is, uh, ja, is uh, Leonie. Ja, even snel. Ja, nou, ja, jongens, ja. Jongens, even kijken, waar ja, bij, even, bij ja, je duim? Ja, ja, ja. Natuurlijk bij ja, zijn duim, ja. Duin, hier ja. komt hij dan, de Mooi. winnaar van deze week. Is geworden. Is geworden. Komt hij. Uh, Rosemarie van Schut. Nee, oh, maar, dat he? staat, er is geen Rosemarie. Oh. De grootste, zeg eens wat er staat. Joop van Edko. Joop van Etko. van je het Ho, ik gewoon echt Ik dat is Ja, daar komt het door, dat En, is da en is misschien is ook omdat ik het op zijn kop, nou, ja, ja, ja, ja, ja, kop heb. Ja, is kop, de er is toch geen bij? Een uh, die is geboren nee, nee. nee, uh, in de Rivierstraat. Geborg? Nee, waar ja, nee, nee, staat er nou bij Rivierstraat? Dat ja, was die bovenste. Dat ja, is toch, je haalt alles door elkaar. Ja, ja. Delenstraat. Wacht maar even. Wacht, ja, wacht maar even. We kunnen het er niet blijven. Maar. Rolte, nee, Raalte. Noord nee! Noordbrand. Nee! Noordbrand. Noord oh. Gelderop. Nou ja, is het In ieder geval die bon. kant op. Ja, die kant op. Ja, um. die kant op. iedereen tegen elkaar. Ja, ze kennen elkaar allemaal. In Raalte en in Gelderop. Die mensen zijn er nooit van me. Aangewonen. Die heb die terugzak gewonnen, ja, de... De met de oplossing. Nou, wat was de oude oplossing? Oh, het? Ja. Als je, Als je voor een dubbeltje de... geboren bent... Ja. Nou! nou? Ja. Zit dat nou niet zo stom te hinnigen, iedere keer zo leuk en het door die wezen! Nou, nou, heb je heel wat gleuven gezien. Oh, we uh, ja. oh, ja. hey, he. gaan ja. even in de hele joe. De ja, ja, vraag van deze week. deze week, deze week, deze week. Hallo, hallo, wat zie je week? Wat is de vraag van deze week? Daar komt ie, daar komt ie. -ie. Wat is aan nieuwe vraag? En Leo, die stelt hem. Dat doe ik toch zo graag. De vraag van deze week, deze week, deze week. Deze week. Deze hallo, week. hallo, hallo. wat zie je week? Wat is de vraag van deze week? ja, ja. Ja, hier komt hier dan ja, daar komt de vraag. Deze ja, week, de korte, deze week ja. is de vraag aangepast ja. aan het seizoen. Oh mooi. Nou, wat is die vraag dan? Wat beste stuurlui? Beste stuurlui. Staan. Oh ja. Je punt, puntje punt. Beste stuurlui staat je puntje puntje de vraag van de. Dat puntje. is de vraag van deze stuurlui. Stuurlui punt, punt. Ik Ook opsturen natuurlijk weer dat is Dat adres. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, we zijn zeer benieuwd. die schitterende Leo even ja, hij kan, de, ja, met hij kan ja, okay. opgestuurd worden oh, naar nou, nou, uh, dik ah, voor Dick mekaar, apenstaartje, tros.nl. Oh, oh, oh. gaat Wat, oh, weer, wat oh, is er nou, weer dat mobieltje uh, de groot gooi dat ding nou toch eens een keer oh, weg, wat, ja, is ja, nou wat, nou wat is er nou weer? Wat is er nou? Hallo met de groot. Wie, wie nou weer? Hoi, oh, Wietse. Oh, nee, he, oh. dat vind ik nou toch zo jammer iedere keer. Ik geef het door. Nou, wat heeft ie me? Oké, hoi. Hoi. Wat hou je, wat, wat, wat, wat, wat is oh, dat, was oh, ja, dat was Wietje. Oh, gelukkig ja. op, maar waarom belt hij dan? Uh, die belde even dat hij straks oh. niet belt. Hij, hij belde dat hij straks ja. niet belt, want uh. het olf is weer voor onzin. Ja, dat is een spotje. Oh, We gaan even snel, jongens, we hebben ah, nog even ah. tijd voor een uh, voor gast. Nee, dat dacht ik, hè, wat Hoor ik nou weer al die oh, oh, oh, oh, oh. Ja. Ik zou Zo zeggen, een hele goede middag. Hey, Henk Dulles. Ja, dat is doen. weer Henk Dulles. Later op de avond. Ja. Ja. Daar ben ik, maar ik kom met een speciale gas. Oh, speciale gas, wat ja. Is, ja, ja. is er voor speciale gas? Spaanse gas. gas. Oh, Spaanse, Spaanse gas. Spanjola. Oh, Flamingo. Gaat... Oh, Flamingo. Eerlijk. Flamingo. Oh, ah, oh, ah, die sprakke ja, ja, ja. broek aan die Spanjaarden. Die ja, ja, ja. Spanjaarden. Oh, en die gaat voor zingen. Ja, Nou, elk optreden is meegenomen natuurlijk. En hij ja. gaat zingen in het Spaans. Natu ja, in, natuurlijk Valentia. in het Spaans. Valentia. Of alleen, dat ken ik. Valentia. Hij doet het niet zomaar. Hij zingt het terwijl hij op een herenfiets zit. Op een herenfiets ja, en tegelijkertijd ja, speelt ja, hij ook nog de castagnettes. Ja, de, de, de. de kleppers. nog ja, ja. is en klap de dat cirkel. Op van de hoogste de... Ja, dus Hij hem. op een herenfiets. Hij had een losse handen Dat is kan je niet klapper ja. Hey, uh... Hij blijft uh, oh. Hij klopt hij... niet, wat is er gebeurd? Hallo, Waarom, waarom scheelt hij zo? Hij is van het zadel af te glijden. Oh. Oh. Heb, heb je met een We wachten natuurlijk, zoals iedereen. Maar uh, oh, ook hier is het tijd geworden voor de 30 seconden. En hier is uw gast, Gastheer? Oh. Ja, gast, De Alle vuilnisbakken zijn even in binnen daar komt hij hoor. Ja, ging heel lekker, Toos. Ja, ja, Hallo, vins. Hier is meneer de Groot. Oh, oh, Groot. Nou, Hebben we meneer de Groot, hoor. Ik, Ik heb wel al niet ellende genoeg gehad. Ik wou week maar 30 seconden ter beschikking stellen. Ah! gaat niet door? Mooi, uh, opgelost! Uh, Dat een, een deze week niet door, we hebben heb een uh, spotje in elkaar gezet. Oh, een spotje? Ja, oh, ja. Een, wat een, een spotje? Elkaar oh, een avond van volgende week. Oh, wat, wat, wat Dat de betreft. Betreft. we de mensen een beetje prikkelen ja, om weer te gaan luisteren. Oh, nee. ja, een promo! Ja, wat ze volgende week allemaal te verwachten hebben. Ja. Wat ze volgende week kunnen verwachten. Ja, moet je horen. Volgende week, in Dick bezig. Ik ja, gaan we. een dik voor elkaar. We worden er mee zit! Goeiemorgen! Een zeggen Een hele goede middag! Nee. Waar ben Kom op, dan mensen we zitten aan de tijd, hè? Ontentie, We moeten niet erop. Ik geef er We een hele goede middag allemaal. je hem dicht? Moet je ja, dit en meer, volgende week in de Dik voor elkaar Show er allemaal van. Nou ja. uh, dit was het weer. Uh, volgende week zijn we natuurlijk weer. U heeft al een beetje kunnen horen wat er volgende week zo'n beetje in zit. Uh, we hadden nog even een mededeling: de nieuwe website heb je al van te van uh, Dik voor elkaar. Ja, van Dik voor elkaar. Mensen kunnen ons vinden op bij de Tros. www.wetros.nl uh, En dan Dik voor elkaar. Ja. En dan krijg je de nieuwe, de geheel geleeuw verdielde uh, website uh, bij jou uh, af. Dus. Grappig rol. Uh, en weet ik wat allemaal uh, dan. Als u een rugzak wilt verdienen. Dan en natuurlijk weer gewoon uh, aan de aanwezig. Uh, Dik voor Mekaar, ja. startje, Ik zou zeggen, dit was het weer voor deze week. Goedemiddag!